Start. Dit is Evel de Jong met het NOS-journaal. In Sydney in Australië is al uren een gijzeling aan de gang. Een gewapende man houdt in een café een onbekend aantal mensen vast. Zeker vijf gijzelaars zijn inmiddels ontsnapt. Voor de ramen van het café is een zwarte vlag te zien met een islamitische tekst. De politie van Sydney zou inmiddels contact hebben met de gijzelnemer. Wat hij wil is niet bekend.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 Culturele instellingen zijn door Europese regels te veel geld kwijt aan het vinden van nieuw personeel. Dat vindt Rijksmuseum-directeur Pijbes. De instellingen mogen personeel pas wereldwijd werven als het talent in Europa niet te vinden is. Volgens Pijbes kost dat tienduizenden euro's aan onder meer extra vacature advertenties. Hij wil dat er voor culturele instellingen een uitzondering komt. Denemarken claimt het volledige Noordpoolgebied. Het land eist vandaag bij een speciaal VN-panel dat het de controle over de hele Noordpool krijgt. Volgens Denemarken blijkt Groenland, dat al deens grondgebied is, onder water verbonden te zijn met de Noordpool. Ook Rusland en Canada maken aanspraak op het gebied dat van belang is omdat er veel grondstoffen te winnen zijn. Het weer, overwegend bewolkt en vooral in het oosten nog regen. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon, maar mogelijk ook een enkele bui. Het wordt 6 tot 8 graden. De stevige wind neemt wat af. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het Enoisje. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 320 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die files staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Brugge 7 kilometer... en verderop bij Knopend Muidenberg nog eens 6. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen Afrit sint michels en Zatbombol 10 kilometer. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Vinkenveen 6... Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen rolof en Zoeterwoudendorp 10 kilometer. Na een ongeluk is bij Zoeterwoudendorp de linkerrijstrook dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor Almerepoort 6 kilometer. A7 Dam bij de afwitweide Wormer 11. A9 ook maar Amstelveen bij Badhoeverdorp 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag bij Rewijk nog eens 7. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Knopendel en Hardingsveld-Gissendam 13 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor Knopendelbrechtseplein 9. A27 Breda-Utrecht bij Knopen Lunetten 9. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huize, 7. En bij Beeldhoven nog eens 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ZFM, deden we even lekker mee met deze single van de himmen. De skinny dipping. Nou, zometeen gaan we over naar de Haltestraat in Zandvoort. Daar vindt dit weekend bij Laura en Hardy de actie voor Sears plaats. En we hebben het over 24 uur vernieuw. Nou, wat dat allemaal inhoudt en wat er allemaal gebeurt... hoor je dadelijk van collega Dolly Tempirik. ZFM, ZFM wens je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Maar hier is nog even één plaats. Hier is Billy Joel en de Uptown Girl.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 ik hoor je. Hey, Oké, okay. dankjewel Dolly. Tot, tot dan. zo. Tot Vanaf zo. Laura en Hardy. En tot zometeen. Hier is de nieuwe single van Ariane Grande. Helemaal in gestel. Senta tell me. Santa tell me.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 We werd deze single ontdekt door onze collega Jaap Koper. En wij hebben dat uh, meteen uh, opgepakt, ook bij Soft op zaterdag. Jorre Katzen en Papa Ute. Natuurlijk naar het origineel van Stromae. Weer ja, en de regen stroomt ook, hè. Gewoon uh, in ieder geval uh, de afgelopen dagen. Maar laten we hopen dat het een beetje droog gaat blijven. En dat horen we nu van Albert-Jan Vos.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 De UV is helemaal klaar voor de kerstdagen. Jawel, we hebben het er weer zin in. En hier is de nieuwe van Ellen en Dane Clark: Going Back for Christmas. I wanna go to the place where I was for Christmas so many times before. And that's the only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 over koetjes voetbal en de lotto op raten. nou dacht tot ziens dat je het ga je goed. Kom hebben springen, vliegen, tuigen, van opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij zij, of zij, op zij, plaats maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. Of zij, of zij op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Springen, vliegen, tuigen, vallen, afstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien, als het erg is, wat voetbal en dan wat op praten. Nou, dacht ik, zien ze, Joe, het gaat niet goed. Dan moeten we moeten er springen, vliegen, tuigen, vallen, afstaan en weer doorgaan. We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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Onterend springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. Dan kunnen dan misschien als het echt is. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dacht tot ziens dat het gaat je goed. En springen, vliegen, tuiken, staan en weer we niet langer, we niet staan. Als weer de, de nieuwe single van Ellen en D. Helemaal we in de, de kerststemming, natuurlijk. En met Going Back for Christmas. Gevolgd door opzij de single van Guus deed Dit niet alleen, mee samen met een hele big band. De nieuwe Cool Collective. Ja, het is uh, tijd voor voetbal, want vanmiddag wordt er weer gevoetbald. De heren van uh, Zandvoort 1 spelen vandaag uit tegen RK Vick. En uh, daarvoor uh, is aanwezig uh, voor deze wedstrijd. Uh, John Leemens, goedemiddag. John, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, de wedstrijd. Is die om half drie gestart? Ja, we zijn gewoon om half drie gestart hier. We zijn tien minuten en ik, uh, van de tien minuten zit Zandvoort zo'n beetje acht minuten op de, de helft uh, van RK Vick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 Dank je wel voor dit moment en straks even na drieën. Dan komen we weer bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Dat was John Lemmons en door met de muziek. En daarna weer uh, naar louder Hardy natuurlijk. En na 24 uur Viniel voor Serious Request.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 En daar betaal je dan minimaal 5 euro voor. Dus dat is helemaal leuk. Dus neem je vinyl mee naar Laura en we komen straks weer bij je terug, Lea. Dankjewel voor ja, dit tot moment. Tot zo. Tot zo. Doei tot zo. doei. doei.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 Hallelujah, Ooh. girl said. Hallelujah, Ooh. girl said. Hallelujah, Ooh. 'cause uptown punk don't give it to you. Ooh. 'Cause uptown punk. Ja, we schakelen weer live over naar Laura Hardy, want ook daar aanwezig is onze collega Ruud Joss. Goedemiddag Ruud, welkom. Ja, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Nou, een gezellige ja. boel daar, hè? Dat hebben we net al van Lea ja, gehoord. Ja. ja, het is vreselijk gezellig. Ja. Uh, het begint nu weer een beetje leuk vol te lopen, ook was dus even Dippy. Maar het begint even leuk vol te lopen weer en uh, ik zie hier fantastische dingen... Het is echt niet te geloven, want uh, is nu aan het schilderen.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 nou, ik vind het wel leuk dat, dat echt alles aan bod komt. Hè. We hebben, zolang ik hier ben, ik was hier om half één. Uh, nou ja, Stevie Wonder is al gedraaid, the Village Get Land, heb ik gehoord. Uh, Rappers New Light heb ik gehoord, maar andere had andere ook de uh, Elephant Song van Kabaal. En uh, Beatles zijn vrij veelvuldig gedraaid. Uh, de talent van John and Yoko, uh, Obladi Oblada, maar ook uh, Lama Itard Gently Weeps.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 Ik hoop, ik hoop dat jij ze gaat vinden, Albert Jan, en dat je mezelf wat geld kon brengen, want ik kan mijn biertje niet meer betalen. Nou, ik heb vanmorgen al uh, mijn favoriete plaat laten draaien en die was ook vrij duur. Ja, ik heb het <laughs> die was ook vrij duur. <laughs> maar, maar, maar het valt wel mee. Ik heb, uh, ik heb voor de Beatles heb ik inderdaad wel. Uh, wel uh, nou, Ik heb er twee gevraagd. voor de Beatles die hebben alle, alle twee gedaan. En uh, ja, het is, het is, uh, het is gewoon uh, heel, het is gewoon leuk om te, om te zien. Uh, uh, uh, uh, je kan merken dat het ook weer uh, kroegtijd is. Dus de mensen komen weer binnen. Dus het wordt gezellig. Vanavond nog tot 12 uur en ik hoorde, hoorde net van Lea dat ze al op uh, ruim 1200 euro hadden opgebracht. En dat het streefbedrag ja. van 1500 euro uh, wellicht ruim wordt overschreden. Dus dat is alleen maar oh, goed. Ja, zeker weten. Dat is alleen maar goed voor het goede. Dat is alleen maar goed voor het goede doel. Ik zou zeggen.